Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. De Soyuz raket met André Kuipers aan boord. Is even voor half vijf gekoppeld aan het ruimtestation ISS. Eergisteren werd hij samen met twee andere bemanningsleden gelanceerd. Er worden nu voorbereidingen getroffen voordat het luik wordt geopend. En dat is naar verwachting over een uur. Dan zweeft Kuipers samen met de twee anderen het ISS binnen. Kentekens die de politie met camera's automatisch vastlegt... ...mogen maximaal vier weken worden bewaard. Dat staat in een wetsvoorstel van minister Opstelte. Ook mag de registratie pas worden geraadpleegd als iemand wordt verdacht van een misdrijf. Er werden al eerder kentekengegevens vastgelegd... ...maar dat kwam de politie op kritiek te staan van het College Bescherming Persoonsgegevens. De VS hoopt dat het werk van de waarnemers van de Arabische Liga in Syrië... ...niet wordt gehinderd door de bloedige aanslagen van vanochtend... In de hoofdstad Damaskus ontplofte kort na elkaar twee zware autobommen... waarbij zeker veertig doden vielen. De waarnemers zijn in Syrië om schendingen van de mensenrechten te onderzoeken. De Arabische Liga wil dat het regime van Assad stopt... met het neerslaan van de demonstraties. In de Tsjechische hoofdstad Praag is afscheid genomen van Václav Havel... de Tsjechische oud-president die zondag overleed tijdens de mis in de sint vitus kathedraal werd gesproken door onder meer de Amerikaanse diplomaat Madeleine Albright... En ook werd een brief voorgelezen van Paus Benedictus. Havel was medeverantwoordelijk voor de val van het communisme in het toenmalige Tsjechoslowakije. Werknemers van Volkswagen in Duitsland krijgen na werktijd op hun Blackberry geen interne e-mails meer. De autofabrikant heeft de maatregel genomen na klachten dat het onderscheid tussen werk en privéleven vervaagde. Volkswagen heeft de mailservers zo geprogrammeerd dat een half uur nadat iemands dienst erop zit geen mail meer wordt doorgestuurd. Die komen pas een half uur voordat de volgende werkdag begint. Dan het weer. Soms wat motregen, langs de kust een stevige wind. Morgenmiddag overal droog en ook zon. Temperatuur ongeveer 8 graden. Kerstdagen verlopen bewolkt, maar wel droog. Dit was het NOS Journaal.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 Many times, many